Je vraagt of het gek genoeg is, maar gek genoeg is het weer uit de hand gelopen. Weer met mijn kop in de krant gekomen, ja we komen van ver, ik heb lang gelopen. Iedereen hier heeft de achterstand, ja ik ben met mijn jongens van de achterstand. Wat dacht je dan? Gekke achterban, je zijn de dagen kort, maar de nachten lang. Yo, ja wanna buy some cocaïne? Zijn de jongens van Plein en met verschillende lijnen, ja ze doen het sinds klein en. Baby de prijs en. Schatje je wil je cocaïne? Mijn mannen moeten ook verdienen. Had je wel je cocaïne, ja mijn mannen moeten ook verdienen. Mijn mannen moeten ook verdienen aan cocaïne, want anders pakken ze niks. Beter hou jij al je kringen klein, want je beste mat, die is bitch. Zat je geen stress, ben een beetje blim. Kijk hoe ik hier in m'n eentje. Ik voel goed en slecht, warm en koud. En dat at the same damn time. Ik heb een Richard meer op een tek van goud. En dat at the same damn time. Ik zeg goed, slecht, warm, koud. En dat at the same damn time. Maar ik ben niet veranderd, pik. Ik ben nog steeds met die jongens van plein. Jouw Yo, wanna buy some cocaïne Zijn die jongens van plein. En met verschillende lijnen. En ja, ze doen het sinds klein. En baby, kreeg de prijs. En Schat, je wil je cocaïne. Mijn mannen moeten ook verdienen. Schat, je wil je cocaïne. Aan het flexen, elke poppen champagne Er is geen wijn hier Met een paar modellen, ze zijn superslank Maar toch zijn ze aan de lijn hier Red me net lijn 4 of Tesla Ga jij links, dan zorg ik dat ik rechts ga Hey tijger, zet dit in je neus Doet je even denken Teststraat. Ik ga ook doen, moet je ook wat? Mijn jongens duwen, want ze moeten ook wat. Ik kom uit Adam, dat is een kookstad. Aan deze kant hebben we zat heb, heb een paar gram in mijn achterzak. Heel toevallig dat ik op die kook zat. Nu wil ik weggaan, maar ze houdt me tegen. Ze doet me denken aan O'Black. Jij cocaïne Zijn die jongens van plein en. Met verschillende lijn en. Ja, ze doen het sinds klein en. Baby, Kate de prijs en. Schat, je wil je cocaïne? Mijn mannen moeten ook verdienen. Schatje je je cocaïne?